Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De Turkse regering is woedend over de luchtaanvallen... die Israël heeft uitgevoerd op de Gaza-strook. Bij de aanvallen vielen vier doden. Ook werd een gebouw getroffen... waarin het Turkse staatspersbureau Anadolu is gevestigd. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken... spreekt van aanvallen op willekeurige doelen... waardoor veel onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Turkije roept de internationale gemeenschap op... om de spanningen in de regio te doen verminderen. In Wageningen is om middernacht op het 5 meiplein het bevrijdingsvuur aangestoken. En daarmee is de viering van Bevrijdingsdag in het hele land officieel begonnen. Het vuur wordt door loopgroepen naar gemeenten in het hele land gebracht. Vanmiddag is in Wageningen het bevrijdingsdefilé met 1500 oudstrijders strijders en andere militaire veteranen. En verspreid over het land zijn er verder 14 bevrijdingsfestivals. In Venezuela is een legerhelikopter neergestort. Alle zeven inzittenden zijn om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in bergachtig gebied in de buurt van de hoofdstad Caracas. De doden zouden legerofficieren zijn. En een Colombiaanse tv zender meldt dat de helikopter een reisbegeleider van president Maduro Die is verwikkeld in een felle machtsstrijd met oppositieleider Guaido. In Frankrijk doen drie politieke partijen, die voortkomen uit de gele hesjes, mee aan de Europese verkiezingen. Twee partijen worden geleid door demonstranten van het eerste uur. De gele hesjes protesteren onder meer... tegen de stijgende kosten van levensonderhoud... met name de brandstofvaccins... en willen meer inspraak van burgers, zoals een referendum. De kans dat een van de partijen een zetel haalt lijkt overigens klein. Volgens een peiling is maar 2 procent van de Fransen van plan... om te stemmen op een gele hesjespartij. Het weer, nog een enkele bui, verder droog en opklaringen met minima tussen 1 en 6 graden. Overdag afwisselend zonwolken en enkele buien met een stevige noordwestenwind. Het wordt hooguit 9 tot 12 graden. Ook de komende dagen nat en fris, vanaf woensdag wat zachter. Dit was het NOS Journaal. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort Is zin in ZFM ZFM Met nu de nacht Testing, testing uh, uh, Good evening ladies and gentlemen Boys and girls If you would like to prepare yourselves We are about ready to commence With tonight's exciting Entertainment <middels> Either wait in line Can you just Just take another drink with me Thanks Later bitches Bik et la jolie cloche ding ding ding Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout a de grilly boum, et c'est l'amour qui s'éveille, aïe aïe, boum, quand notre cœur fait boum, tout a de grilly boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Ik ben 26 en mijn Mutter vraagt mich, wann sie endlich Enkel haben kan. Ik zie liever om um die Häuser en denk nicht mal daran, noch nicht mal irgendwann. Du hast mich einfach angeschrieben: Hallo, wie geht's, kommst du vorbei? Ik muss mijn Schweinehond besiegen, ik kan den letzten Zug noch kriegen, om um in der Früh bei dir zu sein. just had a brilliant idea.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 De glas ding ding dong, maar boom, quand notre cœur fait boom, tout à bruit dit boom, et c'est l'amour.